4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Premier Rutte is ook na de verkiezingen tegen de komst van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken naar Nederland. Minister Cavusoglu had gezegd dat hij zijn bezoek zou uitstellen als de Nederlandse regering hem dat netjes vraagt. Maar Rutte wil dat de Turkse minister helemaal niet komt om campagne te voeren. Daar zitten we niet op te wachten en dat geldt zowel voor als na 15 maart, zegt Rutte. Cavusolo wil campagne voeren voor een referendum op 16 april. De Turken mogen zich dan uitspreken over meer bevoegdheden voor president Erdogan. Broederliefde mag waarschijnlijk wel optreden op het bevrijdingsfestival in Zwolle. De repgroep is geen ambassadeur voor de vrijheid meer... maar volgens de organisator van het festival in Zwolle is dat geen reden om het optreden ook af te blazen. Het 4 en 5 mei-comité besloot eerder vandaag om Broederliefde te schrappen als ambassadeur omdat van een van de rappers een filmpje is opgedoken... waarin hij antisemitische leuzen roept. De rapper heeft zijn excuses daarvoor aangeboden. Vijf wapenhandelaren hebben celstraffen gekregen tot vijf jaar en zeven maanden. De groep leverde wapens waarmee vermoedelijk... onder meer de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt werd gepleegd in 2012. Jan B., de leider van de groep, kreeg de hoogste straf. Zijn wapeninkoper moet vier jaar de gevangenis in, zijn vaste chauffeur twee jaar... Bij huiszoekingen werden onder meer automatische wapens, handgranaten en een grote hoeveelheid harddrugs gevonden. Jan B. zei dat hij geen handelaar was, maar een verzamelaar. De bouw van het nieuwe station in Assen gaat ruim 2 miljoen euro meer kosten. Er werd uitgegaan van 6 miljoen euro, maar dat wordt 8,3 miljoen. Vooral de dakconstructie blijkt ingewikkeld om te bouwen. Het gebouw moet de vorm van een driehoek krijgen... waarbij een van de punten over het station doorloopt. Voor de bouw daarvan moeten op verschillende plekken speciale hijskranen komen. Volgens de gemeente is dat zo ingewikkeld... dat dit vooraf niet kon worden ingeschat. Het station moet volgend jaar worden opgeleverd. Het weer, zon en wolkenwelden wisten elkaar af. Vooral in het binnenland kunnen er buien vallen. Het wordt een graad of 12. Vanavond, vannacht en morgen is het vrijwel droog. Morgen overdag, nu en dan zon... Weinig wind en opnieuw 10 tot 12 graden. Dit was het... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is uh, al begonnen. De meeste files in de Randstad staan uh, rond uh, Amsterdam. Zo staat er op de A9 naar Alkmaar tussen Oudekerk aan Amstel en Bad 8 Acht kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op uh, de ringweg van Amsterdam de A10 zuidrichting de A10 Noord... tussen uh, over Amstel en de Zeeburgertunnel. 5 kilometer door een ongeluk. De tunnel is afgesloten. A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Ridderkerk en Alblasserdam vijf door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Bij Utrecht loopt het vast op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Hilversum en Rijnsweert 8 kilometer door een kapotte auto. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Goedemiddag, laatste is donderdag 9 maart, 4 uur, dus tijd voor Muziek van Live. Oftewel, Hans met zijn vrienden in de middag. Maar het is één vriend en vandaag is mijn vriendin Imka Drobbel. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en Ziggo Kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl En wat kunt u verwachten in de komende twee uur? De column van Mendy Schorrel en om half, om half vijf en natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes. En de spreuk van vandaag: maak je geen zorgen om de duisternis. Doe het licht aan en de duisternis verdwijnt vanzelf. Nou, hoe kan je het bedenken? En ik begin vandaag met een Nederlands plaatje van Ancora. Maar u zal het vanzelf wel merken. Ik wens u heel veel plezier en mijn naam is Hans Wassenaar. De piraten van de zee zijn altijd eensgezind. Kom met ons en vaar maar mee. En samen staan we sterk, dan voelen wij ons één. Kom met ons en vaar maar mee. Hier aan boord zijn we gelijk, al in je arm of rijk. De vrijheid is, vrijheid is je loon.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 Try to shoot Kijk, ik ben blij dat je er bent. Dan ben ik tenminste niet zo alleen. En dan ben ja. ik in ieder geval toch met vrienden, hè? Ja. ja, je bent steeds vriendeloos. Ja. Ja. Ja. ja, ik was al bang dat mijn vrienden weg gingen lopen. Nee, ik denk, wat hoor, krijgen we nee, nou nee, toch? Hoor. We komen allemaal weer terug. Ja, dat blijkt wel, hè? Dat blijkt wel. Ja. Gelukkig maar ja. gaat het goed met je? Ja. Goed zo. Als ja. ik gewoon ver... niet tennissen, dan gaat het goed. Oké, okay. vind ik hartstikke fijn te horen. <laughs> Van, hè, als het live is, hè, krijg je wel eens twee plaatjes door elkaar. <lacht> en dan heb je Bonnie Tyler en Carol Emerald door elkaar. <lacht> ja, dat kan zo, goed, zo maar gebeuren. Oh, we kunnen ze wel een tip geven dat ze een duwetje moeten gaan doen. Ja, dat zou best eens kunnen, ja. oh. we zijn, we gaan We proberen <lacht> de volgende keer. <lacht> eens kijken of ze hetzelfde liedje hebben. En, ik weet niet of je het leuk vindt, maar er is een Amsterdamse meezingmiddag. Is er weer. Okay. En dat is 12 maart om 4 uur bij Rebel. Kom ja. vanmiddag naar Rebel voor de laatste editie van de heuze Amsterdamse meezinmiddag. Vele Amsterdamse nummers zullen de revue passeren. Geef mij maar Amsterdam, pik het aan het zie en ga zo maar door. Een gezellige middag dus, en ze starten om vier uur. De locatie is Rabbel, Kerkplein nummer 7. En nou heb je camera op, nou heb je er. Nou, gezellig. Volgens mij had jij iets over treinreizen. Ja, door een brand in een sprinter... rijden er donderdagmiddag geen treinen van en naar Haarlem. De brandweer is ter plaatse op het station van Haarlem... waar de sprinter stilstaat. Er komt ook rook uit de treinstel. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Tussen Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Aardenhout... Overveen, Spaanwouden rijden geen treinen. Er hoort dus ook zand voorbij. Volgens de NS is de extra reistijd voor de reizigers... meer dan 60 minuten. De verstoring is na verwachting rond vijf uur verholpen. Ja, maar je wacht er nu ook in de trein, nu wel. <laughs> ja, maar dat is al twee keer is iemand betrapt hier in het. Ja, is dat zo? Ja, dat is twee keer een brand. Ja, dit, maar ik de dacht de trein, dat het ja. spontaan uh, was gekomen eigenlijk. Dus, dus een brandstichting. Ja, daar ga je wel aan denken als het uh, ja. dicht bij elkaar ook zit. Ja, ja, zelfs de, de trein. Ja, toevallig elke ja, keer. Hè? Ja. Ja, nou. Dit is niet mooi, hè? Nee, het is niet leuk. Nee, zeker leuk. niet. Moet ik nog? is oh. is muziek. The sun has over the city de aandacht voor 500 jaar reformatie. En ik kan u zeggen, volgende week, na vijf uur... komt dokter Anders van der Linde, de dominee... die komt vertellen over de reformatie. En de 22 maart hebben we een feestavond vanaf 8 uur... en de kerk is open vanaf half acht. Dus in het kader van het internationale Lutherjaar 1517-2017. In dat geval Luther aan zee. Want het gaat over 500 jaar dorpskerk in woord en beeld. Het betreft geen kerkdienst, maar een open feestavond voor het hele dorp. De medewerking wordt verleend door het grootkoor... Trumpets of the Lords onder leiding van Rob van Dijk. De presentatie is in handen van dezelfde dominee van de Linden... en de gastspreker is pastoor Putter. En de intree is gratis en het is de protestantse kerk, poststaat nummer 1. En ik heb gehoord, met in de pauze, wat lekkers. Dat is mij gemeld. If lava, And when the world was through, then what? De column, column van de, de week. week Haast. In je haast gaan dingen meestal niet goed. Zo ook in mijn geval vorige maand toen ik op het laatste dag voor vertrek... nog vier vooruitgeschreven columns wilde doorsturen. De laatste kolom over de ene laatste opgeslagen. In de vluchtigheid opslaan aangeklikt in plaats van opslaan als. In de zeven jaar dat ik schrijf nog niet gebeurt. Nu dus wel. Beetje dom. Het zijn van die momenten dat je beter een ommetje kunt maken. Even zuchten, kijven en weer verder. Terwijl het eerste deel kleding al ligt uitgestald op bed... met de benodigde pillen, sprays, desinviteervloeistof ernaast... batterijen opgeladen, toiletspullen nog uit te zoeken... zonnebrand nog halen... de geïmpregneerde muggennetjes handig in de zwemschoentjes gepropt... op zo'n moment zit je er natuurlijk niet op te wachten. Maar piepen heeft geen zin... Voor een oplossing gaan of een nieuwe column schrijven. Meer keus is er niet. De backup van gisteren jammerlijk genoeg net even doorgeschoven naar vandaag. Daar helaas dus niets terug te vinden. En helaas de voorgaande column naar reisvriend in het buitenland gestuurd... maar precies niet deze. Ik heb hem uitgeprint, dus prullenbak nagaan. Op de knieën uitzoeken en de vuilnis over in een andere zak. Het duurde even. Het pakken van de reistassen werd uitgesteld... Het waren heel wat kleine witte stukjes papier, meer dan alleen die van de columns. Een puzzelplaatje van gevonden teksten. Allemachtig, welke horen nu bij elkaar? Met plakband aan elkaar verbonden en opnieuw ingetypt erachteraan. Het waren nog enkele uren voor alle voorbereidingen. Een, een maand op reis geeft op zo'n manier wel stress. En na wat slapen en dan toch de geplande start van ritsen sluiten en paparassen bij elkaar. Ik moest denken aan de woorden die Aaf brandt oorlang schreef. Er gaat niets boven een gewone dag. Een beetje lachen moest ik wel, ja. Zo'n gewone dag waarbij ik in het luchtruim mijn kauwgom heb gekauwd tot mijn oren openpopten, En ik op zoveel kilometer hoogte toch enigszins gerust uit mijn vliegtuigruimte keek. Netjes gelezen, dank je wel. Dank je wel.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 sense of it Everywhere morgen nog over de zeeweg, of niet? Uh, ja. Zou ik, zou ik na tienen niet doen als ik jou was? Want oh. na tienen is namelijk de zeeweg afgesloten... tot zaterdag 11 maart, tot tien uur s'avonds. Dus oh, dus ja, zijn we met doen. die brug bezig? Ja, ja, precies. De werkzaamheden aan de natuurbrug verlopen volgens planning. Momenteel wordt de ondersteuningsconstructie over de zeeweg opgebouwd. Waardoor volgens het betondek van de natuurbrug gestort gaat worden... Tijdens het storten van het dek wordt de zeeweg voor weggebruikers afgesloten om risico's te voorkomen. De afsluiting is dus, van de zeeweg, van vrijdagavond 10 uur tot zaterdagavond 10 uur. De zeeweg is dicht tussen het bezoekerscentrum en de erebegraafplaats. Hectometerplaat 20.7 tot en met 22.2. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Zandvoort over de N201. Weggebruikers zijn al circa twee weken door middel van informatieborden geïnformeerd... en tijdens de afsluiting wordt het verkeer met een omleidingsroute omgeleid. De fiets- en voetpaden aan de noordzijde, aan de kant van de erebeglaadplaats, blijft in gebruik. De hulpdiensten kunnen hiervan gebruik maken. De bewoners en de ondernemers van Zeeweg, Tetterodeweg en de Panassiaweg... in Overveen en de boulevard Bernard in Zandvoort ontvangen vanuit het projectmanagement een informatiebrief. Meer informatie kunt u vinden op www.natuurbrugzeepoort of via www.nhbereikbaar.nl In this big apple town, that I go to the end of the earth for a look at you. When my wit's at an end, where I can't find a friend. Then I go to the end of the earth For real look at you Moon shining on a warm summer night The wind is out of Africa Saw familiar look in your eyes Suddenly the world seems alright. Out of Africa, soft familiar look in your eyes. Suddenly, the world seems all right. Through the mountains, to the ocean below, on the back roads, that's a song that I know so well. Your table, surrounded by faces, I reach for you here. Among the traces of what once was, what will be, get a sweet taste of old history, my history. Slapliedje opgezet. Nou, het lijkt het wel. Ik ja, kon de hem inderdaad ook niet. Luisteren ze niet meer, ja. dan vallen ze in slaap. Ik denk, ik, moet toch, ik <laughs> moet toch een keertje wat anders, hè? Ja. Ja. ja. ja, je zet ook wel eens iets op wat je niet weet wat het is. Dat nee, oké. Okay. Ja, het is even nou, ik, ik heb nog eventjes uh, ja. een pubquiz. Nou. Op 10 maart om 9 uur. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Bij Café Koper aan het kerkplein nummer 6. Telefoonnummer 5713546. 5713546. Teams van maximaal vijf personen voor 2,50 per persoon. Hou je van spelletjes? Dan is dit jouw avond. Nou, is nou. Het een spelletje? gaan we een spelletje doen dan? Ja, we gaan nu ook een spelletje doen. Ik ga, ik ga nu een nummer draaien ja. voor uh, Daniel van, Want ik luister altijd naar zijn programma op Jam FM op zondagavond. Ja. En ik ga nu speciaal voor hem... de Jones Girls met Night Over Egypte laten nou, draaien. ben benieuwd. Ik ken ze ook niet hoor. Maar ben benieuwd. Het Je vindt lekkere zon hoor. Ik kan niet ja, Lekker, hè? Ja. Het en het is heel te pas, Het heeft zo moeten zijn. Ja. Ik ga een stukje voorlezen uit uh, met oog en oor de padplaats door. En dat gaat over een lezing over Egypte. Nou. <laughs> Ken je na. <laughs> <laughs> Daniel was trouwens helemaal blij dat we dit nummer draaiden. Ik zal het stuk even voorlezen. De Zandvoortse Jolanda Bos is archeoloog, etnograaf en schrijfster. Zij studeerde archeologie in Leiden... en werkte al jaren in de woestijnen van Egypte. Op donderdag 16 maart van 8 tot 10 uur... geeft zij een lezing over tempels in het Oude Egypte... als microcosmos in de bibliotheek Haarlem... Uh, in Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32. Jolanda Bos vertelt over de symboliek van deze tempels en graven... en wat deze complexen met elkaar te maken hebben. De toegangsprijs is 5 euro, niet leden betalen 7,50. En een kaartje kan online via www bibliotheekzuidkennemerland.nl worden gereserveerd. Ja, en laat het nou alsjeblieft geen fantasy zijn, hè? Nee. Nee, dat is niet goed. Lekker, hè? Ja, ja, maar ik hoor, jij gaat, jij gaat ook stemmen. Ja, natuurlijk. Ja, je hebt de formulieren heb je gekregen, maar op de achterzijde van de formulieren... <laughs> er zijn verkeerde datums ingevuld. Ja, leuk, hè? Het waren ja. Drie fouten ja. ja. En, er staat namelijk dat er woensdag 17 maart... Ja. Nou, dat is dus helemaal niet waar, dat is 15 maart. Ja. Ja. En verder staat er in dan de tekst... Weer text, 17 maart, maar dan 2015. Was dat 2015? Achterachter ja. Als stond dat oh ik heb hier 17 maart 2017. Nee, staan. er staat voor 2015. Oh, dat is nog ouder. Het is heel hard achteruit gefietst. Ja, dat heb wel naar. <laughs> he? Ik wist niet dat de zand voor zo achterliep eigenlijk. <laughs> en verder staat er in de tekst waar een daaronder met een vervangende tempas of kiezerspas kan worden aangevraagd tot dinsdag 16 maart. Tot 12 uur. Dat moet zijn natuurlijk 14 maart tot 12 uur. Dus dat zijn nog aardig wat foutjes. Ja. Dus maar ja, goed, als jij toch gaat stemmen, weet je toch, uh, dat maakt dan verder niet zo uit, natuurlijk. Jij weet dat het woensdag is. Ja, daarom. En je weet ook wie je gaat stemmen, neem ik aan. Ja, dat weet ik ook. Ja. Ik ben geen zwevende. Nee. nee, nee dus nee. je bent geen zwevende kiezer? Nee. Nou, vond ik je ook niet zwevend binnenkomen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, goed, hè? Ja, zou ik Ik had deze keer mijn voet op de grond. Ja. ja. Hou het maar zo. Ja. <laughs> Ja, daar uh, ging wat fout in. Ja, daar gaat er behoorlijk wat fout in. <laughs> je schuift verkeerd. Ja, ja dat kan je als je dat twee dingen tegelijk wil doen. Dat gaat heel, ik ben geen vrouw wat dat betreft. Hè? Ah. Vrouwen kunnen dat wel. Oké. Okay. Ja, maar ik kan dat niet hoor. Maar goed, we gaan nu naar wat anders luisteren. Hoop ik. Als je wil starten. Volgens mij wel. Ja, dat is hier. Komt So serious. Jij had hem wat ja. voor ons, hoop ik, hè? Jazeker. Ja. Zandvoorts bier. De laatste jaren zijn speciaal bier enorm populair geworden. Menig Zandvoorts café of restaurant heeft meerdere soorten bier op de kaart staan. Maar een Zandvoorts biertje, wat, dat was er tot nu toch niet, nog niet? Tot nu toe, want een bevlogen dorpsgenoot heeft de stoute schoenen aangetrokken... en heeft in korte tijd een geheel eigen biersoort ontwikkeld voor Zandvoort. Volgende week wordt het Zandvoorts biertje geïntroduceerd... En dan zal meteen, in meerdere horecagelegenheden, zal het verkrijgbaar zijn. Wij kunnen niet wachten. Ja, ik drink geen bier, nee, maar nee. de schrijvers van de krant kunnen niet wachten. Nou, ik ben je een keer. <laughs> ja, Die zullen wel geproefd hebben, al, denk ik, of niet? Dat denk ik niet. Maar... Nee, denk niet, nee? Misschien, misschien is het gewoon leuk om bier te proeven. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja ik heb liever, uh, liever whisky aan als ik het eerlijk was. Nou, ook niet. Jij ook niet? <laughs> nee. Een wijntje ook niet? Nee, hoe heet het, uh, dat bier nou? Met citroen. Met citroen. Ja, um, dat vind ik ook wel lekker. Oh, een ratler. Oh ja, een ratertje. Ja, dat ja, vind ik wel lekker. Zonder alcohol. Ja, Nou, oh. het mag ook een beetje, maar zit er zit maar 2%. Ja, in. dat is waar, dat is niet zoveel. Dus nee. je gaat niet op je kop staan, wat dat betreft. Mm, dat, dat kan ik niet beloven. Nee, oh, dat <laughs> toch niet. <laughs> <laughs> <laughs> Mr. To infinity, you know the roof on fire.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 Said, walk this way I was born in a flame mama said that Het zit er op, is snel gegaan. Nou, Doe me. hè? Nou, nou, hè? Zeg, graag tot uh, na het nieuws en de boodschappen. Ja. Tot straks. Doe. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.